Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een derde loket geopend voor mensen die maar geen QR-code krijgen... terwijl ze wel gewoon volledig gevaccineerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die buiten de EU hun prikken hebben gehad... Die moeten nog steeds testen als ze naar de kroeg willen. Ik woon in Zuid-Afrika, dus ik heb ze net omgezet, zodat ik hier uh, naar binnen kan. En een derde loket daarvoor was ook wel echt nodig. Er zijn al 15.000 mensen langs geweest. We zien dat er wachtlijsten uh, wel zijn van een aantal dagen. En uh, daarom hebben we ervoor gekozen om hier uh, vandaag in Nieuwegein weer een extra locatie te openen. Naast onze andere twee locaties die we al in de stad Utrecht hebben, uh, om aan de vraag te kunnen voldoen. Bali gaat weer een heel klein beetje open voor toeristen. Vanaf zondag kunnen er weer internationale vluchten landen op het Indonesische eiland. De komende tijd zijn alleen toeristen uit bepaalde landen welkom. Het zou dan gaan om China, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Vakantiegangers moeten bij aankomst wel verplicht acht dagen in een hotel in quarantaine. De politie heeft in Tilburg 3700 kilo aan illegaal vuurwerk gevonden. De knallers zaten in een gehuurde vrachtwagen die niet was teruggebracht. Er zijn twee mannen opgepakt. En Barbie heeft een nieuwe collega. Het is een pop die gebaseerd is op de Italiaanse astronaut Samantha Cristoforetti. En zij hoopt met de Barbie jonge mensen te inspireren. Well, as astronauts something that we all really care about is inspiring the next generation, inspiring young boys and girls to take up careers in in space exploration or in general in in science and technology. En de Barbie heeft tijdens de World Space Week, dat is deze week, ook al een proefvlucht mogen maken. Tijdens die vlucht was ze net als in de ruimte gewichtloos.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 Door een ongeluk in de Koentunnel staat er file op de N516 Zaandam-Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8 is de vertraging 25 minuten. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar moet je rekening houden... met een kwartiertijdverlies tussen Herugewaard en Industrieterrein Boekelermeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Aan het begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single van de Jacksons. De vijf uh, Jacksons bij elkaar. En Can You Feel It? Ja, het is even na drie uur, tweede uur. Uh, daarin uh, uiteraard weer uh, veel te doen, uh, zou ik uh, zeggen, Albertjan. En goed nieuws, want het staat 1-0 op uh, duitsjesveld. We staan op dit moment uh, dus voor tegen OSV. Straks meer daarover. Ja en uh, we gaan natuurlijk uh, zometeen uh, nog even het laatste stukje van het interview met uh, de burgemeester uit Goedemorgen Zandvoort met Ben Zonneveld uh, voor u herhalen. En het gaat met name over de handhaving van de QR-code en het eventuele vuurwerkverbod. En daarna gaan we inderdaad weer rap naar uh, Duintjesveld en uh, voor het einde van de, tweede helft, uh, de eerste helft. Van Zandvoort, Zandvoort tegen OSV En dan gaan we live schakelen Met onze verslaggever ter plaatse John Lemmens uh, half vier hebben we de evenementenagenda en we hebben nog een heleboel Zandvoorts nieuws in het kort uh, dit tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. a dadelijk inderdaad het eindje stelt me deze. Cause I'd go anywhere, anywhere, anywhere with you Just say let's go, I'd run away with you Yeah, I'd go anywhere, anywhere, anywhere, anywhere with you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 Duidelijk aan deze plaat dat het een uh, samenwerking is uh, met uh, diverse uh, DJ's. Lucas en Steve en uh, Afro Jack hebben elkaar gevonden. De nieuwe single heet uh, Anywhere With You. En we draaien hem zojuist op de zaterdagmiddag. En op de zaterdagmiddag wordt er ook gevoetbald. Vandaag op uh, Duitsersveld. En aanwezig uh, daarbij is Sean. Nogmaals, goedemiddag, Sean. En hoe is het daar? Ja, nou, hier is natuurlijk een uh, best een prettige stemming. Als je met 1-0 voorkomt in de 25e minuut van de en het, het was een beetje een wedstrijd. Op een zat niet zoveel. Ja, nog niet zoveel spanning in. Zandvoort was wel sterker dan de OSV. Maar goed, dan ineens komt er een aanval. En dan schitterende er een goal van Nijsselberg. En dat brengt Zandvoort op 1-0. En daarna is Zandvoort best wel wat sterker geworden. En uh, we spelen ook voornamelijk op de helft van, uh, van de OSV. En zo nu dan komt de OSV er al uit. En dan moet je even hier kijken of je... Alle billen al dicht wel dicht krijgen. Want dan wordt het een dan voor die goal. Maar dat valt over het algemeen mee. wordt is sterker dan OSW op dit moment. En de stand is dus 1-0. En dat, dat doet ons goed hier. Ja, dat zijn hele goede berichten. En ook uh, goede berichten, natuurlijk, dat uh, de coronamaatregelen wat uh, minder uh, zijn geworden. En dat we daar uh, wat uh, minder uh, rekening mee hoeven te houden. Uh, merk nou, je dat ook we op het? Op me Mer me ja, merk je dat inderdaad op het veld uh, ook uh, bij de bezoekers? Ja, maar ik weet, is we ze niet te testen, wel in de kantine formeel. Dan weet ik niet hoe dat gaat. Ik, ik zit in de bestuurskamer en bekijk de wedstrijd daar van bovenaf. Maar, maar weet, dus, uh, Mensen zijn steeds meer gevaccineerd, uh, ja, gevaccineerd omdat ze weten, ja, ik moet toch ook wel binnen kunnen. Dus. Uh, Lappies lopen hier geloof ik niet op. Oké, okay, nou helemaal goed uh, in ieder geval. En mooi dat we 1-0 voorstaan en meer kansen krijgen dan uh, de tegenstander. Dat is belangrijk. Ja, maar doen en, ma en kool maken. Kool is niet alleen genoeg. Nee, dat is zo. Nou, laten we hopen dat dat uh, dadelijk weer gebeurt. En dat wij een ja. telefoontje van je krijgen, John. Ik, ik hoor je wel zo'n beetje als we aan de tweede helft begonnen zijn. Oké, okay, dankjewel. Tot straks. Tot straks. Hoi. Dag. Ja, Dat was een uh, lekkere nederpopplaat van uh, Toontje Lager. Net als in de film Ik wil het. En als ik deze plaat hoor, dan moet ik altijd... Uh, ja, heel stom is dat. Maar dan moet ik aan Sinterklaas denken, Albert-Jan. Ja, dat is me niet ontgaan. Nee, nee, nee, nee. Wanneer komt hij? Ja, 14 november. Zet Schrijf het, nu... het op. Zet het in je agenda. Ja. Zondag 14 november komt hij aan hier in Zalvoort. Dus in... Uh, is het altijd wel spannend als uh, de Sint weer in het land is, Albert-Jan. Uh, ja, jij wordt ook altijd een stuk draver. Dat, dat, dat valt mij op. Uh. Elk jaar als het zo, uh, zo rond de Sinterklaas... dan uh, ja, ga je in één keer gedragen. Ja, ja, ja, ja, ja. Klopt. Ja. Ik heb het wel door. Ja. 14 november. Dus uh, schrijf het op uh, in je agenda. Het staat al in mijn agenda. Dan komt hij aan. Als je, ik kan me nog herinneren, dat ik op een gegeven moment Toen uh, nee, ging die, die, die reddingsboot die, die, die voer rechtdoor. Ja. Nou, is dat dan niet de zaak gaan voorbij gaan? Maar nee, hij was, uiteindelijk is het toch goed aangekomen. Goed, 14 november is het dan zover. Uh, wat gaan we doen? Oh ja, de komende vijf minuten uh, herhalen we het, het tweede deel van het interview wat uh, Ben Zonneveld vanmorgen had met de burgemeester David Molenburg. En uh, met name over de handhaving van de QR-code en een eventueel vuurwerkverbod. We gaan naar de toekomst. Hè? Uh, we zijn nu in een, uh, ja, een soort van uh, vrij... omdat we weer mogen uh, doen en laten wat we willen. Anderhalve meter is eraf. Daarbij wel opgemerkt dat iedereen zijn QR-codetje op zak moet hebben. Mm -hmm. <clears throat> dat is sinds vorige week ook in zand wordt ingesteld. Hoe, uh, hoe beleven we dat?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 We hebben het heel even gehad over de 6,5 minuten schorsing. Hè, dat is dan de politiek. Um, we gaan langzaam de opmaat maken naar, uh, naar maart, hè, de gemeenteraadsverkiezingen. Uh -huh. Ik heb begrepen dat uh, de lijsttrekker van D66... op het ogenblik een congres leidt in Hoofddorp. Dus die is al begonnen. Uh, ongetwijfeld. Ik, ik hou niet de hele dag bij wat de, de lijsttrekkers van de verschillende partijen doen. Maar u vertelt het mij. Maar <laughs> ja. nou, merkt u al wat in... Uh,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 Inderdaad, een terugblik op de afgelopen tijd... en even vooruitgekeken ook richting alles wat verder nog gaat gebeuren hier in Zandvoort. Een mooi gesprek van burgemeester David Molenburg. En wil je dat gesprek nog een keer naluisteren... en trouwens ook de andere interviews van Goedemorgen Zandvoort... kijk dan ook op onze app. De CFM-app, gratis verkrijgbaar in de diverse stores. En onder Uitzending Gemist uh, kan je de herhalingen en uh, de interviews uh, terugluisteren. Je kan heel eenvoudig onder Uitzending Gemist en mede mogelijk gemaakt uh, Albert jan door uh, Henk Keur. Ja, waarvoor hartelijk. Die, uh, ja, daar... die verzorgt het voor ons. Goed, helemaal top. Dus uh, wij zijn bij en actueel. En wat zijn we allemaal nog meer? Up to date. Up to date, bij... ja. Buitenaards, Informatief, buiten de We zijn alles. Zo is het. Nou, wat ook uh, buiten is, is uh, de nieuwe single van uh, Mo. Ja, ze heet uh, Mo Hewitz. Ze brengt een uh, indie pop. En ze is, uh, nee, ze is helemaal terug met een, uh, met een uh, nieuwe single. En die uh, single van Mo heet, dat heb jij gedaan. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet.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 hij daar.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 Het is uh, half vier tijd voor uh, de evenementagenda. Gebeurt er alweer uh, wat? Alweer ja, ten? nee, er gebeurt van alles. Zeker in de maand oktober. Want dan uh, gaat Zandvoort goes wild. Deze maand uh, is, waarin, uh, is de maand waarin de mannetjesherten in de duinen bronstig bronzig de strijd met elkaar aangaan... in de hoop de vrouwtjes voor zich te winnen. Natuur op zijn puurst. Om dit met eigen ogen te kunnen zien, organiseert Zandvoort Marketing deze maand diverse wildwandelingen. In Amsterdamse Waterlading Duinen leeft de grootste populatie damherten van Nederland. Deze zijn het hele jaar door te zien, maar ook maar door de paartijd is een bezoek in oktober wel heel speciaal. Tijdens de wildwandelingen van anderhalf à twee uur loop je buiten de gebaande paden... op zoek naar burlende en vechtende herten. De gids vertelt je onderweg alles over het gebied en het fascinerende paringsritueel. Tijdens de herfstvakantie worden speciale kinderwandelingen georganiseerd... En er is een beperkt aantal plekken voor de wandelingen. Kijk voor meer informatie en reservering op www.zandvoortgoeswild.nl Behalve de damherten in de waterleiding Duinen heeft Zandvoort ook andere bijzondere natuur te bieden. In het noordengrensde dorp en het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Een prachtig natuurgebied met unieke bewoners. Denk bijvoorbeeld aan de Koninkpaarden, Schotse Hooglanders en Vicenten, de Europese Bison. Tijdens de herfstvakantie kun je op unieke wezen kennis maken met dit gebied... tijdens de Beleefweek in en rondom het Nationale Park. Naast de wildwandelingen naar de Damherten worden in oktober... ook diverse activiteiten georganiseerd die aansluiten op het thema wild. Maak kennis met bijvoorbeeld watersporten, wildwatersporten, golf of kitesurfen, Of ga slippen op het circuit, natuurlijk sluit je jouw dag af... Bij een van de 35 strandpaviljoens met een warme chocomel of bij de open haard. Want het is alweer de laatste maand dat je de seizoenspaviljoens kunt bezoeken. Maar natuurlijk is er natuurlijk in het dorp ook van alles wild. Denk maar aan de menu's. Wilt u meer informatie over de wildwandelingen, watersport in Zandvoort en overige activiteiten in oktober? Kijk dan op www.zandvoortgoeswild.nl www.zandvoortgoeswild.nl Daarnaast natuurlijk is het museum geopend met diverse exposities en, uh, en, en tentoonstellingen. Het pop-up uh, uh, museum is uh, op, in het raadhuis, is op vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Zie je www.zfmjazz.nl. Ik ga daar naartoe voor de totale agenda. Uh, uh, uh, hoe heet hier? Rutten. Uh, Rutten komt uh, morgen, geloof ik. Mm -hmm. Dat is uh, al totaal uitverkocht. Maar kijk voor de, andere, de agenda en voor de diverse optredens. Dat is, gaat dus ook weer los. Daarnaast gaat Classic Concerts ook weer van start. Want de concerts zijn door middel van het RVIVM weer toegestaan. En dus gaat de Stichting Classic Concerts met de bekende serie Kerkpleinconcerten weer van start. Eindelijk, na meerdere maanden te zijn uitgesteld vindt op zondag 10 oktober... in de zo vertrouwde protestantse kerk aan het Kerkplein. Het eerste concert sinds anderhalf jaar plaats. Dus ik zou zeggen, ga naar de website www.classicconcert.nl voor de totale agenda. En tot slot, in Zandvoort worden traditie te getal veel evenementen georganiseerd. Om ervoor te zorgen dat ieder evenement veilig kan verlopen... is het noodzakelijk om een evenement aan te melden bij de regionale evenementenkalender. Wie van plan is om in 2022 een, een evenement te organiseren... kan dit tot uiterlijk vrijdag 22 oktober aanmelden bij de gemeente. Hoe dat allemaal moet, ga daar even voor... Uh... De evenementencommissie Zandvoort.nl. Evenementencommissie Zandvoort.nl. Maar kijk ook even op de website van de gemeente zelf. Van hoe dat allemaal moet. Tot zover. Nou, weer uh, voldoende te doen uh, de komende periode in Zandvoort. Het gebeurt allemaal downtown.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 Maybe I'll see you there We can't forget all our troubles Forget Een lekkere gauw, houden, inderdaad, van uh, Pichula Clark en uh, Downtown. Nou, we gaan het hebben over uh, morgen, want uh, morgen is de onthulling van het uh, monument. Morgenmiddag, zoals gezegd 3 oktober, uh, vindt de onthulling van het Joods Monument plaats. Dat begint om 12 uur bij het monument op de hoek van de dokter John G. Metzgerstraat, CQ van Jacob van Heemskerkstraat. De voorzitter van de stichting Joods Monument Zandvoort, Paul Olis zal daar een van de sprekers zijn. Zo ook burgemeester David Molenburg. De stichting nodigde u uit om op deze dag getuige te zijn van dit bijzondere moment. Tijdens de onthulling zullen uiteraard alle slachtoffers worden herdacht. Zoals dat op 4 mei ook altijd gebeurt. Paul Olieslaag was morgen te gast bij Goedemorgen Zandvoort. En onze collega Ben Zonneveld sprak met hem over die opening. Als het goed is, is Paul aan de telefoon. Paul? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Paul.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 Dan ga je een organisatie oprichten, dan ga je een stichting vormen... en dan, nou ja, dan moeten de centen bij elkaar geraapt worden. Is dat een beetje gelukt? Uh, ja, dat is, uh, dat is wonder boven wonder. Is dat, uh, is dat wel gelukt? Het heeft wel eigenlijk tot het allerlaatste moment geduurd. We hebben eigenlijk uh, de opdracht al gegeven tot de bouw en, en het plaatsen... Uh, maar toen kwamen we nog een, een, een, een, een aardig bedrag tekort. En daar hebben particulieren zich uh, garant voor gesteld... En als we dat doen, dan konden we alles keurig betalen op tijd. En toen heeft de gemeente Zandvoort dat laatste plukje even erbij gedaan. En toen waren we helemaal uh, mooi rond. Ja. En als je nou zo bezig bent, hè, en je, hebt, je hebt het over brainstormen en je, je ziet dat oude monument. Hoe kom je dan op het idee uh, om, om het monument zoals het nu is, uh -huh. uh, waar je straks nog even moet vertellen hoe het eruit ziet, ja. um, tot zo'n monument te komen? Nou, we, wilden, we wilden sowieso een namenmonument.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 Nou, er zijn wel gesprekken met de gemeente geweest waarbij ze zeiden, ja, moet het zo groot, dan kan het weer op een ander plekje. En dan, ja, goed, je kent dat soort discussies <laughs> ja. wel. En toen hebben we gezegd, ja, daar, van, daar valt niet aan te tornen. Dat is, het is of dit of niet. Nee, de, de, de plek is de plek. En de, ja. voor de duidelijkheid, we hebben het over de Metgestraat. Ja, ja, Metgestraat, hoek, uh, boulevard daar, hè. Ja, is, ja, Engelbertstraat, boulevard is het een beetje. Die, uh, die ja, kant. die kant op. Zeg maar ja. tegenover, naast Palace, voor de duidelijkheid.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 Om die, om die te betalen. En dat heeft uh, toen, toen Niek Meijer heeft dat uh, gedaan. Ja, hij heeft dat keurig opgekost. Dat is een mooie check die ik tegen. Ja, um, dus over... alle namen staan erop. Alle namen staan in Zandvoort ja. en in Amsterdam erop. Ja. Over, hoeveel namen hebben we het eigenlijk? 308. Dat is een, best wel een getal op, uh, op, de, op het inwonerstal van toen, hè?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 En um, ja, het, het verloop daarvan, dat uh, is wel bekend. En die, ja. die, uh, die monumenten die, uh, die staan er nu, het, ik vond, ja. ik vond het, het wel indrukwekkend in Amsterdam. En dat vind ik vind ja. het eigenlijk... Uh,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 Ja, dankjewel. Dat hoop ik ook. En uh, het is belangrijk dat het gebeurt. Dus uh, ja. uh, ik, zeg, ik maak er een mooie middag van. En ik uh, Gaan we zeker doen. ga je toch plezier wensen. Ja, ja. Ondanks dat, ja. Maar ja. Ja. Nou ja, weet je. Af en toe vragen mensen wel eens ook aan mij. Van, jezus. het ze zeggen. Dit is wel heel erg groot, hè. Ja, weet je. Het zijn 308 ja. namen. Met informatie. Die moet je toch ergens kwijt. Mm -hmm. En ik had ook liever gehad dat het kleiner was. Of dat het eigenlijk helemaal niet nodig was geweest. Nee, maar ja, dat maar, is dat, nou helemaal zo. Dat is nou helemaal zo. Ja, dus dat is zo. Paul, dank voor de uitleg. Ja, dankjewel voor de, voor de tijd weer. En uh, nou, tot ziens. Nou, we hebben er heel lang op uh, moeten wachten, maar morgen is het zover. De onthulling van het uh, nieuwe namenmonument uh, aan de Metzgerstraat. En iedereen is uh, van harte welkom vanaf 12 uur. We gaan naar uh, Duitjesveld, naar Sean Lemmens. Want John, de tweede helft is uh, aan de gang. En hoe gaat het daar? Nou ja, anders dan uh, gehoopt hadden want in de 48e minuut maakt de OSV gelijk, zond het liever een beetje losgaan, foutjes uh, maken. En je zag, de, je zag het gewoon aankomen dat er een golf uh, zou gaan vallen. En, uh, dus uh, het werd één heen en uh, ja, ze pakken nu weer een beetje op, maar het is... Uh, nog helemaal geen gelopen race die we in de eerste zelf dachten wel te zien. Ja, wat, uh, is er wat veranderd, uh, Jon? Is er wat veranderd uh, binnen het uh, team uh, in, uh, in de rust? Uh, Ik ben dat dit een rode kaart wordt. Dat kan haast niet anders. Een vrije speler van OSV uh, wordt neergehaald. Hij zei: Oh, wat is Zandvoort daar gelukkig mee? Een gele kaart. Dit was echt iedereen hier, iedereen die denkt, wat is hier gebeurd hier? Maar de schijf is echt een bepaalde gele. Een meter of vier voor softs op gebied, wordt hij onderuit gehaald. Op. Hij liep vrij naar de keeper, de keeper was uit de goal. Hij hoeft alleen maar te gaan scoren en hij wordt onderuit gehaald. Nou, dat is een rode kaart in elke wedstrijd, maar hier niet. Nou ja, Sjon, daar hebben we het maar even niet over. He. Gewoon blij zijn met ja, geld. Het ja, wordt een vrije trap wel voor OOC. En uh, maar iets buiten het En die kunnen we nog even meenemen. Want die is, uh, als we niet te veel tijd trekken daar van de beide kanten. Dan uh, ja, de is de scheidsrechter klaar met de notities te maken. En uh, soms wordt dat even op zijn plek gezet, althans een paar meter achter moeten ze. Dan is het 11 meter, ja, dat gaat ook gebeuren. Ja, dit, dit is... Nou, hier was de varen absoluut niet mee eens geweest, maar die hebben we niet. Dus hier is de scheidsrechter die beslist, en nu gaan we de vrije trap nemen. Ja, laten we gaan kijken of het toch, en laten we hopen ook, dat het niet 1-2 wordt. Ja, het wordt wel. Het is een schitterende feit. Iets beroerd door de muur... En Zonklo staat achter, helaas. Het is een wijk. Jullie maken het live mee bij CFM. Ja, Sean, maar uh, de eerste helft die ging zo lekker op een gegeven moment. En dan nou komen ze uit de rust. En dan de tweede helft, uh, is, uh, de, de chemie is, uh, is weg. Ja, ja nou, dat kan je zeggen. Ja, Het is heel zonde. En uh, we gaan kijken, ik zie dat de puntwater zich warm loopt. Kijken of die het verschil maakt om toch Zandvoort wel op zijn minst één punt te laten halen. Maar laten we hopen, we hebben nog genoeg tijd. Nog 30 minuten spelen om uh, die stand toch wel wat draaglijker te maken. Nou, we komen straks bij terug. Sean, dankjewel voor dit moment. Helaas uh, toch inderdaad een achterstand op dit moment. 1 tegen 2, SV Zandvoort, OSVI. net het uh, voetbal met uh, Sean Lemmers. Helaas staan we 1-2 uh, achter daar uh, op het uh, Maar we hebben nog wel eventjes uh, te spelen hoor. Dus uh, nou gok ik in ieder geval op een uh, gelijkspel. Misschien nog wel iets. En we bekijken het positief. Dat allemaal hoor je uiteraard in het uh, derde uur alweer. Zandvoort op zaterdag op je eigen lokale radio CFM. De Zandvoortse radio. Een hele goede middag en hou hem aan. Hè. Want uh, niet alleen uh, muziek, maar uiteraard uh, houden we je ook op de hoogte van de laatste berichten uit Zandvoorts. En hier is Thinking of Youssel vlak voor vier uur. Tot zo!